Behalve het aanbrengen van een kleilaag voert het waterschap ook andere herstelwerkzaamheden uit. President Draghi van de Europese Centrale Bank noemt de situatie in de eurozone zeer ernstig. In het Europees Parlement zei hij dat de situatie de afgelopen maanden verder is verslechterd. Draghi waarschuwde wel dat het belang van kredietbeoordelaars wordt overschat en dat mensen zich minder moeten aantrekken van afwaarderingen. Afgelopen vrijdag stelde Standard Poor's de status van 9 eurolanden naar beneden bij. Maar de financiële markten hebben daar volgens Draghi nauwelijks op gereageerd. Standard Poor's verlaagde vandaag de kredietwaardigheid van het Europese Reddingsfonds... van AAA naar EE+. AA+. Een Britse uitgever wil in Duitsland delen van Mein Kampf opnieuw uitbrengen. Hij denkt aan drie brochures met elk 15 pagina's uit het boek van Adolf Hitler... voorzien van commentaar van historici... Herdruk van Mein Kampf is verboden in Duitsland. De uitgever is het daar niet mee eens. Hij vindt dat elke Duitser zelf moet kunnen beoordelen wat hij van het boek vindt. De auteursrechten van de Duitse versie van Mein Kampf liggen bij de deelstaat Beieren. De deelstaat overweegt naar de rechter te stappen om de gedeeltelijke herdruk tegen te houden. De uitgever wil dat het eerste deel eind deze maand in de winkels ligt. Het weer vanavond en vannacht helder. Het gaat 1 tot 5 graden vriezen. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt dan 2 tot 5 graden.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 Henk Grol die baalt van zijn verloren judo-finale gisteren in Kazachstan. Samen met Erben Wennemers praat ik met hem zometeen. En in de Verenigde Staten is een heftige discussie bezig over een omstreden anti-piraterijwet. De wet wil downloaden tegengaan, maar dat gaat natuurlijk ten koste van je internetvrijheid. Is dat het einde van gratis downloaden? En ook voor ons hier in Nederland. Dat hoor je rond kwart voor tien. En het is Blue Monday. Maar hoe is deze meest depressieve dag van het jaar eigenlijk ontstaan? Dat hoor je allemaal het komende uur. Today is topics. Ja, een mede is weg uit de studio. Maar Luc is ervoor in de plaats gekomen Juist. ook heel wel te bezichtigen via radio 1.nl, de webcam. Luc, dekende 2. Yes, de top 5 van de Today's Topics. We beginnen met de politiek. Nadat nou, de bouwvakkers, verplegers, politiemannen, brandweerlieden, loodgieters, muzikanten, journalisten, schoonmakers, metaalwerkers, postbodes, beveiligers en zelfs Matthijs van Nieuwkerk weer aan het werk zijn gegaan, was de kerstvakantie voor het kabinet vandaag dan eindelijk voorbij. Ja, goedemorgen, we zijn er weer. Ja, de recessie is afgelopen en dus kan het jaar van de waarheid, zoals Geert Wilders het al noemde, Echt gaan beginnen. Nou ja, los van eventuele alle politieke strubbelingen die ons dit jaar te wachten staan... wordt het in economisch opzicht in ieder geval een heel, heel erg pittig jaar. Ik bedoel, de eurocrisis die duurt maar voort, de werkloosheid zal stijgen, de economie blijft haperen. En veel van die bezuinigingen, waar we het vorig jaar allemaal over gehad hebben in Den Haag... Ja, die gaan we nu pas echt voelen. Nou, zo echt zou het toch wel niet gaan worden. Denk ja... aan de bezuinigingen op de zorg. Op alle toeslagen: huur, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag. Ja, dat is wel vervelend. En als we ja. pech hebben. Yo. Ja, dan. Het is bijna, ja, eigenlijk haast onvermijdelijk. Oh. Moet er ook nog eens extra bezuinigd worden? In het ergste geval 10 miljard euro. Goed, nou gelukkig is Mark Rutte nog wel positief. En premier Rutte zei gisteren dat 2012 een zwaarder jaar gaat worden dan 2011. Nou, dat zal hij wel een beetje overdreven hebben. En dat is denk ik een understatement. Oh. Goed, zin in. Uh, nummer vier dan. Een commissie van vijf gaat de opvolger van FNV oprichten. Vorige maand besloot die zichzelf op te heffen. De Nieuwe Vakbeweging gaat, echt origineel, de Nieuwe Vakbeweging heten. Ja, ze hebben eigenlijk zojuist bekendgemaakt dat uh, Jetta Kleinsma... Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid... ondersteund zal worden door uh, drie heren en een dame... bij de oprichting van die Nieuwe Vakbeweging. En die nieuwe commissie gaat dus de nieuwe vakbeweging oprichten. Deadline is 1 mei. Er moeten ook de statuten klaar zijn voor de nieuwe vakbeweging. En dan moet er in juni een congres worden georganiseerd... waar dan eigenlijk alle 19 bonden zoals we ze nu kennen... opgaan in die nieuwe vakbeweging. Dan op drie. Christiaantje Kist komt uit Vroomse hoop. Twente en dus per definitie al een held. En sinds gisteren nog meer, want Kist is wereldkampioen Duits. Now the moment for Kist to smack the lipstick Yes! He's done it! Ah, ons kistje smaakt hier gewoon even de lipstick. Wereldkampioen bij de eerste keer dat hij meedeed aan het toernooi. Echt, wereldkampioen. Echt, echt wauw. Echt, Echt heel emotioneel. Hè. Dus, uh, fuck. Echt, het is ongelooflijk. Dus, uh, echt. Het was zwaar, echt. Ik ben uh, kapot. Maar echt, dit is echt uh, de, de mooiste overwinning ja, van een hele carrière. Dus, uh, dit is uh, echt... Super super echt echt ik denk dat hij het meent. Die is er echt blij mee. Uh, en een mooie smack in de face voor al die mensen die om hem gniffelden toen vorige week bleek dat Kist echt geen woord Engels sprak. Christian making your debut here. First time here. That's a hell of an impression A great entrance. Als het de eerste keer is en dat een geweldige eerste keer geweldig heb gedaan. Ja, dat is, uh, uh, ja, mooi bleven, de is. een mooie oplever. Hij heeft in ik en niet He says it was great. Ja, nou, dat was vorige week. Hè. Gisteren was het een heel ander verhaal. Kist is nu wereldkampioen en heeft ook een echte talk, Niet dat hij die nodig heeft trouwens, want uh, hij spreekt inmiddels een aardje wordig over de grens. Je droom je heel leven van en uh, je, je pakt hem en je debuut. Dat is, ja, uh, yeah. amazing. Dat is uh, unbelievable. Ik werd helemaal maal, uh, long away. Uh, dat is uh, unbelievable. Echt, echt? Echt? Ja, vanavond om tien uur wordt kist gehuldigd in Vroomse Hoog. Dan is het ook onbelievable. En ja, waarschijnlijk wordt daar ook nog wel een klein biertje bij genuttigd. Dan, nummer twee, echt, dat is de dode de finvis die gisteren werd aangetroffen in de sloehaven in Vlissingen. Vanmorgen werd ik gebeld door de kapiteinskamer van de Zeelandse Seaport... Dat er een walvis achter in de slo sloeghaven lag in Vlissingen. Het gebeurde heel weinig, het is paradisch. Uh, we hebben tien jaar geleden hebben ook een vinvis gehad. Exact op dezelfde plaats, alleen aan de andere kant van de haven. Ja, dat is dan dus niet exact dezelfde plaats. Nou, zoals je ziet, de vinvis is op de kade. Uh, Morgen komen ze van naturalis leiden, komen ze de vinvis snijden. En dan gaan ze ontleden. Ja, en dat was dus vandaag een smerig, maar spannend klusje. Uh, nou, wij zijn geïnteresseerd in de schedel, die nemen we mee. Um, we hebben collega's van diergeneeskunde uit Utrecht... die zijn dan geïnteresseerd in de andere organen. Um, en de kop komt nu los, dus dat is even een spannend moment. Um, en eigenlijk staan ze het met z'n tweeën te doen, maar er mag nog wel een mannetje bij. Ja, want het is toch secuur werk en je moet toch een beetje de kop erbij houden. Die dode finvis is uh, 8,5 meter lang. Zo her en der liggen wat organen verspreid. Het is al met al flink bloederig, een uh, plas bloed. Ja is er uit het uh, kadaver uh, gelopen. Klinkt een beetje als het weekend van Willem en Veenhoof uiteindelijk. Nou. Goed, <laughs> waarom die jonge finvis is overleden, <laughs> dat is nog niet bekend. Goed, tenslotte nog het cruiseschip dat dit weekend kapzijste... voor de kust van Toscane. Vandaag werd daar flink over doorgepraat. Het moest een huzarenstukje worden. Langs het eiland scheren om een groet te brengen. Maar de kapitein nam te veel risico's. Ja, en die kapitein is dan ook aangehouden. De meeste mensen wijzen met de vinger naar hem. Ja, ik neem aan dat dat dan toch een gevangenisstraf zal kunnen gaan worden omdat het hier heel zwaar wordt opgenomen. en als echte schuld bij hem persoonlijk ligt, dan is die kans wel groot. Ja, in BNN Today spraken was er juist met Ronald van Driel. Hij was op dat schip toen het gebeurde. kwam er veilig vanaf, maar vooral door zichzelf. In het begin werd, de, uh, werd aan de passagiers verteld dat er een technische storing was. Kijk, in het begin geloof je dat, uh, omdat het, het, het viel redelijk mee. Maar hij sloeg op een gegeven moment door nadat hij recht kwam. Dat de stroom kwam, sloeg hij naar de andere kant door. En dat was twee keer zo erg. Ja, en dan, dan weet je gewoon eigenlijk, uh, dat is geen goede zaak. En dat waren de Today's Topics voor vandaag. Morgen, dan uh, is er weer een nieuwe. Luc, dankjewel. Echt. Goed, je hoorde uh, Joris. Nou ja, Joris, je hoorde net Luc. Maar daarvoor hoorde je Joris en die ging, onderging een lichttherapie vanwege Blue Monday. De meest repressieve dag van het jaar. Tenminste, dat schijnt zo te zijn. Nou, we duiken de geschiedenisboeken in. Want wie bedacht Blue Monday eigenlijk? Floor van der Hout, die is redacteur voor het wetenschappelijk tijdschrift Quest. Floor, goedenavond. Goedenavond, hi. Ja, wie heeft dit bedacht? Deze grap. Ja, deze fantastische <laughs> de grap is bedacht door de firma Sky Travel... Uh, dat is een soort reisorganisatie. Mm -hmm. En die dacht, hoe kunnen we nou eens leuk geld verdienen... Uh, laten we de meest depressieve dag van het jaar uitroepen en dan hopen we dat mensen dan op vakantie gaan naar de zon of zoiets. Ja. Dat moet de gedachte erachter zijn. En, toen? en uh, toen hebben ze een psycholoog benaderd, of eigenlijk een heel groepje psychologen, die hebben gezegd: willen jullie misschien tegen een flinke vergoeding uh, een soort formule bedenken waardoor uh, het wetenschappelijk lijkt alsof het de meest depressieve dag van het jaar is? Nou, de meeste mensen zeiden: nee, dank u, daar doen wij niet aan mee. Mm -hmm. Behalve. Cliff Arnell, en die zei... ja, dat is goed, uh, ik, ik ga wel stoeien. Ja. En deze uh, psycholoog, zoals hij zichzelf noemde... die ging uh, in de weer met uh, een, een fantastische formule... waarin allerlei hele vreemde factoren zitten... zoals het weer, de schuld... Tijd sinds kerst, tijd uh, verstreken sinds we gebroken hebben met goede voornemens, motivatie. Nou ja, allerlei uh, dingen en die heeft hij toen uh, met elkaar vermenigvuldigd en uh, gedeeld en uh, gedingen zijn gedaan. En daar komt uiteindelijk de derde maandag van januari uit, als ja. de meest treurige dag van het jaar. Ja, geheel volgens een of andere wetenschappelijke formule en toen hebben ze inderdaad uh, dat gebruikt in een campagne ofzo. Ja, toen hebben wel... ze een, een, een officieel persbericht naar buiten gestuurd en gezegd, nee, het is officieel wetenschappelijk <lacht> bewezen, euh, het meest treurige dag van het jaar, ja. en, uh, maar je kunt er ook wat aan doen. Nou ja, ik, overigens had ik vandaag alweer op een briefje geklad, nog voordat ik nog goed te wel besefte dat het bloeman er was, en dat ik echt een vakantie moest gaan boeken. Oh dus, ja, nou ja. Het ja. Het grappige was dat ik vandaag voor het eerst uh, terugreed naar huis vanuit mijn werk en dacht ik, ah! Het is nog niet donker als ik in de auto stap. Dus ik vond het weer een lichtpuntje eigenlijk. Zij ja. is het ergste alweer geweest. Ja, ja, ja maar ja, goed, jij wist het ook van het bedrog. Ja, ja, ik had voorkennis. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, nou, Blijkt het wel een succes, hè? want uh, ieder jaar gaat het er weer over. Um, en toen heeft die Cliff Arnell nog een formule bedacht, toch? Maar dan de, het omgekeerde. Ja, dat is echt hilarisch. Er was de, de, het vorige was dus een reisbureau, maar er was ook een ijsfirma. Uh, en die dacht, nou, laat, <lacht> laten we die meneer nog een keer vragen. En die hebben gevraagd om de gelukkigste dag van het jaar te berekenen. En uh, die valt natuurlijk uh, midden in de zomer, op, dit jaar op. 18 juni. 18 juni, aha. Ja, en daar komen ook allerlei uh, zweverige elementen in die formule voor, zoals uh, sociale interactie, maal het aantal herinneringen aan een zomerse dag in de kindertijd, <laughs> ja. gedeeld door vakantie en voorpres, nou ja, noem, noem maar op. Ja. En. Um, nou ja, weer voor een fijne som geld. En, uh, ja, iedereen trapt er maar in en wij zijn er nu ook weer over aan het kletsen. Dus ja, het werkt, ja. Het werkt, ja. Dan... Maar overigens hoor ik daar nooit iets van. 18 juni, de gelukkigste dag van het jaar. Nee, ja, ik denk dat, dat, dat uh, pessimistische dingen toch beter verkopen of zo. Dat is lekker om een beetje te zwelgen met z'n allen. Als ja. ze vrolijk zijn. Jo. Hebben we daar ook niet zo'n boodschap aan, denk ik? Goed. Allemaal bedacht dus door, door de geldbeluste Cliff Arnel. psycholoog. Ja, daar komt het op neer. Precies. Goed, dank. Je hebt ons weer even bijgelegd, dankjewel. <laughs> ja. Floor van Hout van Kast. Oké, okay, Dag! Radio 1, BNN Today. Henk Grohl won gisteren zijn judo. Nou, won uh, volgens mij Florium. Zijn judo-finale in het Masters-toernooi in Kazachstan. En hij is kwaad, heel erg kwaad. En dat hoor je zo meteen. Samen met Herman Mellers. Maar eerst de Cardigans a love for. Dear, I a problem. Met het is maandag, dat betekent sport met onze eigen erben. Airbnb. Mars erben. Airbnb, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Lekker op vakantie. Ja, inderdaad. Ik zit in uh, Zwitserland. Ja. Ik ben hier een beetje, een beetje de, de, de ski onveilig aan het maken. Ik probeer een beetje op te vallen hier. Kan jij dat een beetje skiën? Nou, ik vind zelf dat ik het heel erg goed kan. <laughs> uh, maar mijn omgeving uh, vindt dat het allemaal nogal een beetje gevaarlijk uitziet. Maar ik zal absoluut niet weten waar het voor komt. Uh, en ik vind ja, dat gewoon ik gewoon heel, heel goed beneden kom. Loei hard naar beneden. Ja, ik vind, mezelf wel, ik vind mezelf wel een klein beetje een Herman Meijer. Ja, ja, geef ja, hard. Ja, ja gewoon hard. hard naar beneden. Ja. Ja, ja, ja. Laten we het over, over de sport hebben van dit weekend. Ja, Eerst inderdaad. even, ja, wat een treur is: je eigen clubje, FC Zwolle. Dat liep niet goed af, hè? Ja, ik heb het gehoord, ja. We hebben verloren met 2-0 van Sparta. Oh. Maar ik heb ook gehoord, wat ik ook gehoord heb, ik heb het niet, natuurlijk niet gezien omdat ik op vakantie ben, maar ik heb ook gehoord dat het volledig onterecht is. En dat wil ik natuurlijk heel erg graag, graag geloven. <laughs> zonder, dat neem je ook onmiddellijk aan, zonder enige andere ja, informatie. Ja, ja inderdaad. inderdaad. Nou, dat... een, een onterechte penalty en uh, daarna verloren we de wedstrijd. En uh, nou goed, ja. we waren in ieder geval heel goed bezig en dat, dat, dat belooft nog heel veel voor de rest van het seizoen. Iemand uh, die daar meer uh, van af uh, zal weten hetzelfde gevoel onterecht verliezen, dan hebben we het natuurlijk over Henk Grol. Ja, ja, ja. Ja, goedenavond Henk. Ja, want Erben, jij, uh, nou vertel ja, even wat ja, er, ja nou, nou, nou, nou, Henk had gisteravond natuurlijk gewoon goud moeten winnen op het toernooi in Kazachstan, Maar door een volledig onterechte beslissing van een scheidsrechter moest hij maar genoegen nemen met, met zilver. Hij is gewoon bestolen. Tenminste, dat, dat, dat hebben we gehoord. En dat, was niet, dat, dat vond Henk niet alleen, dat vonden ook de, ook de neutrale mensen. Ja, Even trouwens, Henk Grol voor de luisteraar, die denkt, hè, de judoka, Henk Grol natuurlijk. Ja, ja. inderdaad. Ja, ja Henk, ja, goedenavond. Ja, Dag, wat, goedenavond. wat een gedoe, hè, Daar gisteren in, in de finale tegen die, uh, die Kazach Rakov. Wat, ja. wat gebeurde er nou? Nou, het was een uh, zware wedstrijd. En... Uh... Ja, in de reguliere tijd uh, dacht ik het einde een score hebben gemaakt en die gaven ze niet. Dus dat was, ik, dacht hmm. ik al van nou, dat is wel heel apart, dus ik ging nog een beetje kijken naar, uh, naar de zijkant. Er is nog een soort uh, commissie die je nog een keer naar kijkt, nou die zei ook niks, nou dan ging het uh, door. Einde wedstrijd, nou dan uh, komt er een goal en de score, waar je drie minuten ja. lang uh, iedere score telt en dan, uh, nou ja. Nou, die ging ook door, toen maakte ik volgens mij nog een keer scoren, die kwam ook niet op het bord. Ja. En toen uh, ja, ging ik domineer heel erg, hij was best wel passief. Uh, nou, daar kwam ook geen straf op en toen uh, nou, op een gegeven moment komen er vlaggetjes te gaan, drie scheidsrechts bepalen wie zij het beste vonden en toen werd hij aangewezen als winnaar. Ja. En uh, ja, zelf op dat moment dan denk je van ja, ja, misschien was het wel zo, uh, misschien heb ik het wel niet goed... Om uh, mijn gevoel zei dat het niet goed was, maar ja, toen ik het later terug had gezien, toen was ik het er niet mee eens. Ja En, en, en, ja, en ja, ja. niet de enige hè. Alle, alle kenners ook, wat ik heb gelezen? Ja, die... mensen om me heen andere coaches van andere landen. Ik kan me ja. naar ja. me toe. zelfs hij zelf, die jongen, nou, die kan zo staan. Maakt echt moe Ja, dat is echt onterecht. Maar twee uur coaches, die had gewoon gewonnen. Dus toen ja. was ik helemaal... Hey, maar maar, maar je, je hebt nu door de beelden gezien. Ben je, ben je nu nog kwader? Ja, ik ben wel gefrusteerd. Maar ja, ik, uh, het doel, ik heb een ander doel dit jaar. Dat is 2 augustus. En, uh, ja, het is best wel jammer, want als ik niemand gewonnen had, was ik nummer 1 op de wereldrangwijs geworden. En nu uh, waarschijnlijk net niet. En nu niet. Dus. Dus uh, ja, dat was eigenlijk wel een doel voor me. Daar uh, zit ik al twee maanden mee in mijn hoofd. En uh, ja, dat is nu niet gelukt. Want heeft dat nog gevolgen dan? Dat je als je dan nummer 1 één bent van de wereld? Nou, op zich heeft het niet zoveel gevolgen, alleen voor de loting. Uh, de eerste 8 worden uit elkaar gezet. Dus dan kan je vooraf een beetje bepalen waarbij die uh, geloot gaat worden. Maar er komen nog een aantal wedstrijden. Ja. Maar uh, dit is een heel groot... Nou, dit was een toernooi met de beste 15 uh, van de wereld per gewicht. Maar ze okay. dan ook een uh, verhoogde... Uh, je kon extra punten halen. En die tijd niet hey. halen, zeg maar, richting de spelen. Hé hey Henk, je hebt zelf je medaille weggegeven. hè? Ja, dat was... Ja, dat gebeurde, ja. Dat klopt. <laughs> heb je daar spijt van? Nee, daar heb ik geen spijt van. Maar wat, ook, nee? Hoe ging dat dan? Je, je, je, nee, je, je, je, je kreeg zilver het, om je nek het, en toen dacht het, je... Het het je het het ja, met zijn ontzettend verkieselijke dingen. En uh, daar heb ik al genoeg van. Dus ik geef ook wel heel vaak een medaille weg als ik goud win. Dus het heeft niet zo bepaald te maken dat ik nu daarom boos was. Het is meer omdat ik er gewoon uh, thuis al genoeg van heb. En, uh, ja, tuurlijk, joh. Dan kan ik er ja. zo'n uh, klein jongetje heel erg blij mee maken. En die heeft een dag gewoon zijn leven. Ja, nou ja, en, heb je die, ja, en omdat je, heb je hem was natuurlijk. Ja. ja. Heb je hem wel echt, echt, echt gegeven aan het jongetje? Van hier heb je hem. Van, ja, nou, voor, ik heb hem van van deze deze toen, uh, Het was een grote chaos daar. Uh, was, uh, de organisatie die had het niet zo goed afgezet en judo is nogal populair daar, dus uh, er kwam uh, de zaal uit in de warmhielbruimte in, er honderden uh, mensen klaar om naar de foto te gaan. Ja. En toen gaf ik een jongetje de medaille en toen liep ik zelf door oh, okay. om uh, naar mijn tas te gaan om die uh, in veiligheid te brengen, want anders had ik waarschijnlijk geen spullen meer gehad. Ja. Dus uh, ik heb het jongetje ook niet meer gezien, dus uh, die, waarschijnlijk, die was helemaal verpowererd. Heb uh, je hebt het niet zo op die kazakken, zou het horen. Nou, nou, ik heb niks mis met, met Kazachstanse mensen. Alleen, ja, uh, ja als je er, ik heb uh, Olympische halve finale verloren van, van de Kazach. En uh, BK-finale verloren van, van de Kazach. Dus daar ja, zit er ja. wel iets van. Uh, ja, hey, hey, hey, maar hoe hey, ga je daarmee? Oh ja, we ja? zitten lekker door elkaar heen te praten. Dat ja, komt sorry, omdat, dat we omdat, omdat Erwin namelijk op Winsport zit en Henk groen aan de telefoon en ik in de studio. Mm. Dus dat is een mm. gezellig gesprek. Nee, wat ik even wilde vragen, Erben. Je hebt natuurlijk een tijdje geleden met Henk getraind voor onze Olympische serie. En toen zei je tegen mij van, ik ben. Zo onder de indruk van die vent. Ik vind hem zo bijzonder. Ja inderdaad, want hij, gaat, hij heeft gewoon zo'n keiharde me mentaliteit. En hij wil gewoon alleen maar winnen. En uh, daar heeft hij natuurlijk ook al goud mee verloren op, op de vorige voorgespelen. Omdat hij gewoon, als hij wint, wil hij gewoon, gewoon meteen i-pon neerleggen. Maar ik hoop dat hij van deze wedstrijd ook weer geleerd heeft... dat hij moet gewoon dicht bij zichzelf blijven. Je moet gewoon, je moet gewoon Henk Grol blijven. En Henk Grol, die moet gewoon iemand op zijn rug leggen. En ja, als je dat dan op omdeel daar geen goud mee haalt, maakt het mij niet uit. Maar ik vind het nou. passief spel. <laughs> ik heb liever, Henk, ik heb liever, Henk dat, je gewoon, dat je gewoon jezelf bent. En dat je gewoon datgene doet wat je zo goed kan. Dan dat je zo meteen gaat lopen rekenen. Nou, ja, dat klopt. Ik was nu, uh, het was nu uh, laatste maanden ben ik al het berekenen. Maar ja, dat was, het is nu twee keer goud en één keer zilver met een beetje berekenende judo. Ja. Maar ja, uiteindelijk gaat het om die gouden medaille. En wil ik graag dat uh, bewerkstelligen. En dan daarna, ja... Hoe ik hem ga winnen maak op zich niet meer zo uit. Alleen uh, ik ga voortaan de wedstrijd wel harder maken. En ik ga meer uh, fysiek ja. geweld gebruiken. Meer fysiek dan, geweld gebruiken? Okay. Ja, <laughs> dat, is, dat is natuurlijk heel belangrijk bij, bij, bij judo. Maar je hebt nog twee keer eigenlijk, eigenlijk van, van, van hem verloren. Uh, hoe ga je dat nu, nu dan echt, echt voorkomen de volgende keer? Nou, ik heb, ik heb één keer van hem verloren, had ik mijn binnenste knieband afgescheurd. Toen ben ja. ja, ik muurkeloos in, ja. in de finale. Detail. Gekomen, dus. <laughs> ja, nou ja, dat. Die tel ik dan voor mezelf niet mee. Ik was al blij dat ik daar stond en nou, nu heb ik dan wel verloren. Maar voor mijn gevoel, als ik iets beter in vorm ben en iets meer conditionele vermogen heb, dan is er niks aan de hand. Ja. Overigens ga je gewoon naar de Spelen, hè? dat is hiermee niet erg Ja, vragen. ik heb nu vormhoud uh, getoond. Ik heb vandaan aan uh, nou, de eisen van de Wereld Bond. Ik moet bij de beste 22 staan. Nou, ik sta een, een, waarschijnlijk tweede nu. Ik heb zoveel punten dat ik niet meer van de langlijst kan vallen, dus dat is allemaal gedaan. Even tot slot Henk, is het nou gewoon politiek? Ik bedoel, het was in Kazachstan, ze hebben een Kazach laten winnen, dat is zo simpel is Nou ja, wil ik niet zeggen. Het is niet leuk om, tenminste ik wil zelf niet graag de zich de schuld geven. Ik denk niet liever een eigen steken. alleen... Ja, maar goed... En soms zit het wel eens tegen en nu zat het gewoon even tegen. Die scheidsrechter zat gewoon niet mee en het was gewoon heel vreemd dat ik niet twee keer een score kreeg. En staan dat ik daarna ook nog verlies uh, op, uh, nou noemen de hantai, vlaggetjes. En ja, ja. dat ik gewoon die hele wedstrijd heb gedomineerd. Nou, eigenlijk alleen maar passief heeft gierrood. Ja. ja, en daar ben je er wel teleurgesteld over, maar ja, ik steek gewoon mijn hand in eigen woest. ik vind dat ik de wedstrijd ook harder had moeten maken als ik er nu naar kijk. Maar ja, ik regeer er wel in en zeg, ja, je hebt gewoon goed gedaan en dit en dat. Maar, ja. Volgende keer ga je het dus nog harder in. En zo ziet Erben het ook heel graag, toch Erben? Heel graag, ja, heel graag. <laughs> maar nou, volgens, mij heeft, volgens mij heeft Henk maar één tegenstander. En dat is Henk Grol zelf. Ja, en dat is toch hetzelfde maar ja, ik ook altijd had, of niet? Ja, inderdaad. Ja, jullie nou, ik, ja mooi. Jullie het gaat we wel helemaal opaar, goed komen, met jou. <laughs> goed, eh, Erben die stort zich weer op de, hoe heet hij ook weer? Heinemeier? Herman Meyer. Ja, die bedoel ik. Ja, Gewoon recht ja, naar, ja, naar beneden. beneden. <laughs> recht naar beneden. beneden. En Henk, eh, jou spreken we de volgende keer weer. en Dan ga je dit, allemaal, ga je dit allemaal recht zetten. Henk Grol, dankjewel. Erben eens tot volgende doei doei. week. Tot volgende week. Radio 1, PNN Today. Krijn Schuurman, onze, onze internetdeskundige. Sport jij een beetje? Zeker. Ja? Ik ga vanavond weer naar de sportschool... omdat ik op de westen op ga fietsen een aantal keer. Dus dat is wel, uh, dat is wel oh, sporten, denk ik. Ja, ja. Ja. Jij gaat iets uh, ja, voor het goede doelen, hè? Geloof ja, er. zeker. Ja, dus daar kom ik nog een keer reclame voor maken dan. <laughs> Tegen die tijd. Uh, en jij, Peter Kager? Ik uh, doe licht aan hardlopen. Licht aan hardlopen? ja. ja. Ik ook. Licht aan de hardlopen. Goed. Um, daar gaan we het ook helemaal niet over hebben. Maar ik wilde even weten of jullie computerneurtjes. zoals achter die computer vandaan ja, komen. Ja, komen heus ja, wel eens buiten hoor. Zeker. We komen, komen wel eens buiten. Zometeen gaan praten we praten over iets heel anders verder. Uh, iets heel belangrijks namelijk. Um, wat is namelijk de, de toekomst van het downloaden? Daar hebben we het over. In Amerika is een um, omstreden anti-piraterij in de maak. Nou, ingewikkeld verhaal. Maar de vraag is vooral. hoe komen we straks nog aan onze series, muziek en films? Nou, die vragen gaan deze heren zometeen hier beantwoorden rond kwart voor tien. Exit Holland. Maar eerst Exit Holland, een bijzonder verhaal van een Nederlander in het buitenland. Vandaag Ilse van Heusten, die woont in Washington. En die heeft daar in een traditioneel Amerikaans restaurant gegeten. Ilse, goedenavond. Goedenavond. Ja, Burger King, denk ik dan, McDonald's, zoiets. Ja, ja, dat is inderdaad. <laughs> Verder kom ik eigenlijk ook niet als nee. ik denk aan traditioneel Amerikaans eten. KFC, denk um, ik. Tot ik hier ging eten in uh, Washington in een restaurant genaamd America Eats. En dat is eigenlijk, ja, het is wel leuk. Het is een soort geschiedenisrestaurant eigenlijk. En wat eet je daar? Ja, ik verwachtte hamburgers, gefrituurde kip... Ja, ja wat, waar denk jij aan bij Amerikaans eten? Ja, dat. En heel veel ketchup, denk ja. ik. Heel veel ketchup. Ja, ketchup. Nou, er stonden acht soorten ketchup op de kaart. <laughs> ja, ja. En dat was eigenlijk ook het leukste van het restaurant. De menukaart, waar je gewoon helemaal kon lezen over de geschiedenis van het Amerikaanse eten. En dingen waarvan ik dacht, oh ja, dat is ook Amerikaans. De salade en de boterham met pindakaas. Oh ja. Die kon je allemaal bestellen. Ach, oh lekker in het restaurant. Oh, en wat, wat heb je echt ja. gegeten? Ja, ik heb dus die pindakaas, dacht ik, ah, oh, dat vind ik nog wel leuk. Dus ik heb pindasoep besteld. En toen kreeg ik, het was eigenlijk een heel chic restaurant, dus ze hadden er wel echt iets van gemaakt. Ik kreeg echt zo'n mooi groot bord, zo mooi opgemaakt, met een kloddertje pindakaas onderin. En toen kwam er een alper, heel chic met een kannetje aan. En die schonk er een soort koude pindasaus overheen. En toen had, ik mijn, uh, toen had ik mijn chique soep. Pindasoep. Uh, ja, okay. ja. Maar dat is, ja, dat is Amerikaans, binnenkaas. Dat is een van de Ja, dat is Amerikaans. Er was heel veel dingen. Um, ja, wat ik op die menukaart leerde, was dat ook um, nou ja, de donut uh, Amerikaans is. Maar dat het een Nederlandse geschiedenis heeft. En dat vond ik wel weer leuk. Oh ja? Er stond daar, de Nederlanders brachten hun oliekoeks naar Amerika. Ik denk dat ze daar oliebollen mee bedoelen. Ah. En daar kwamen en, uh, dan weer do de, de donuts van. Ja, ja, blijkbaar zijn de Amerikanen goed in het gaten bedenken, want ze hebben daar dus in de oliebol een gat bedacht en toen was het een donut. Ja, ja. Nou, nou is dit uh, restaurant in Washington waanzinnig populair, begrijp ik, terwijl de recensies heel slecht zijn. Ja, ja. Het is een heel populair restaurant. Het is een tijdelijk restaurant. Misschien dat dat ook meewerkt. Dat je denkt, ik wil er toch echt naartoe voordat het dicht gaat. En het hoort bij een uh, tentoonstelling over het Amerikaanse eten. Mm -hmm. En toen dachten ze, wat is leuker dan dat je het ook gewoon kan proeven in plaats van erover te lezen. Ja. Dus um, het was lastig om een plekje te reserveren. Maar toen ik er eenmaal was, ja weet je, je betaalt heel veel geld voor een hotdog of voor een netjes neergelegde visstik. Uh, dus ik snap dat mensen dan niet per se ook weer terug hoeven te komen. Want hoe duur was het? Ja, ja, 100 dollar, dus 80, 75 euro. Wat voor? Pijen. Voor pindakaassoep. <laughs> ja, voor pindakaassoep. Nou, goh, daar kan je heel veel keer van naar McDonald's, volgens mij. Ja. Nou, ja, ja. ja. Dat was dus eens, maar nooit weer. Maar goed, wel leuk om een keer even te zien, de Amerikaanse keuken. dus In, in het restaurant ja. in Washington. Ilse van Heuzen, dankjewel. Dankjewel. wel. Dank is het, eerst Christian Bodembakker. Radio 1, het NOS Journaal.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 om goederen aan en af te voeren. Dat kost tienduizenden euro's per dag. De sluis bij Eefde raakte op 3 januari geblokkeerd... toen een sluisdeur omlaag viel. Een Britse uitgever wil in Duitsland delen van Mein Kampf opnieuw uitbrengen. Het moeten drie brochures worden met elk 15 pagina's uit het boek van Adolf Hitler... voorzien van commentaar van historici... Herdruk van Mein Kampf is verboden in Duitsland... maar de uitgever vindt dat iedereen zelf moet kunnen beoordelen... wat hij van het boek vindt. Eind deze maand moet het eerste deel in de winkel liggen. En in Den Bosch is bij een leerlingen van een VMBO-school... open longtuberculose vastgesteld. Alle leerlingen en leraren met wie ze contact heeft gehad... worden nu onderzocht. De resultaten daarvan zijn eind volgende maand bekend. Tuberculose is een bacteriële infectieziekte... die tegenwoordig goed te behandelen is. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 e, Today. Willemijn Veenhoven. Zo meteen, dan praat Luc uh, Iking, onze Luc natuurlijk, gewoon ons nog even bij over de Golden Globes uitreiking van gisteravond. Hij heeft even de hoogtepunten voor je op een rijtje gezet. En uh, je kan trouwens ook natuurlijk nog meekijken in de studio. Ga naar Radio 1.nl en klik op de webcam. En daar zie je dat ik vandaag een uh, vrij saaie zwarte outfit aan heb. Maar laten we het hebben over Joran van der Sloot. Die uh, wil namelijk het vonnis van de Peruaanse rechtbank niet laten verklaren. Volgens verschillende media heeft zijn advocaat dat zojuist bekendgemaakt. En als reden geeft zijn advocaat dat Jorans eerste bekentenis... nooit op waarde is geschat door de rechters. Ik praat erover met onze eigen crime-expert Malini Fase. Malini, goedenavond. Ja, goedenavond. En Joran wil um, dus het vonnis van de, de Peruaanse rechtbank niet te laten verklaren. Wat betekent dat? Ja, een verrassing eigenlijk, want de advocaat zei eerder nog... dat hij dacht dat Joran in hoge beroep zou gaan tegen de 28 jaar... omdat zijn straf behoorlijk overdreven was volgens hem. Mm -hmm. Maar nu net zei hij, nou ja, wij, wij zijn tot de conclusie gekomen... dat, dat dit moet worden nietig verklaard. Hij mocht vandaag voor het eerst Joran zien... en dus een beetje, hè, wat ga je doen, de strategie bepalen. En zij gaan dus voor een nietig verklaring. Daarvoor moeten ze binnen tien dagen echt zo'n hele onderbouwde brief sturen... naar een, een soort van hoge gerechtshof in Peru. Uh, dus waarom precies, dat horen we nog. Maar uh, Johan heeft deze, uh, heeft deze strategie eerder geprobeerd. Namelijk bij zijn vorige advocaat heeft hij ook al geprobeerd om. Zeg maar die allereerste verklaring die hij heeft gedaan uh, toen hij net in Peru was aangekomen. Het was met een Nederlandse tolk en uh, met een soort van Prodeo-advocaten. En hij zei ja, op dat moment. zij uh, was niet mijn raadsvrouw. Zij, zij, zij trad op als mijn raadsvrouw. maar ik wilde haar helemaal niet. En de tolk was niet goed. Nou ja, er zouden allerlei dingen aan mis zijn. Ja. Uh, en hij hoopt eigenlijk dat die bekentenis daardoor van tafel zal worden gehouden. Uh, en dus ook gewoon zijn bekentenis op de moord van Stefanie. Wat natuurlijk uh, opzienbarend is, want laatst ja. heeft hij wel weer bekend. Maar goed, hij uh, denkt als die uh, verklaring nietig wordt ge, uh, genomen... Dan kan, ja, dan kan het onderzoek weer opnieuw beginnen. En mogelijk is dat, uh, is dat positief ja. voor hem. Ja, want als ik het goed begrijp, uh, gaat het ook over... Uh, hij wil zijn eerste verklaring nietig uh, laten verklaren. En die eerste verklaring was dat hij spijt heeft... En hij vindt dat... Uh een advocaat, dat de rechters daar geen rekening mee hebben gehouden. Klopt dat? Ja, precies. precies. Hij heeft dus bekend. En uh, hij wil dus eigenlijk kijken, want die, van die 28 jaar, daar gaat niet meer zoveel van af. Ze moeten het hem gunnen. Uh, hij heeft bekend, hij heeft eigenlijk alles aan gedaan om die straf wat lager te krijgen. Nou ja, twee jaar in plaats van 30, 28. Dus ik denk dat ze hebben bedacht, ja, hoger beroep gaan. Dan kan alleen die straf nog iets omlaag. Uh, dat gaat ons niet veel opleveren. Dus laten we deze weg bewandelen En uh, hopen dat er bijvoorbeeld een bepaalde harde bekentenis van tafel wordt gehaald. En dat hij het toch wel heel erg vindt. En erg voor haar familie. Ja, dat, uh, dat is denk ik nu de strategie. ja maar ja maar en, en dat zou natuurlijk betekenen, als dat zo is, dan ga je vrij uit. Neem ik aan, als je, als je van ons nou, niet ja, wordt gevraagd Of het onderzoek moet opnieuw. Uh, het is in ieder geval positief voor Joran, inderdaad. Ja, maar ja, dit, is, dit, is een, dit klinkt als een enorme wanhoopspoging. Ja, dat is het ook een beetje. En dat is ook een beetje hoe Joran, uh, hoe Joran dit aanpakt. Uh, Jon van de Heuvel schreef, uh, schreef nog van... Ja, uh, deze klaar maakt echt een groot aantal cruciale fouten op uh, beslissende momenten in het leven. Want uh, nou ja, hij verving dus zijn hele goede advocaat, echt een soort van uh, Moscovits van Peru, Maxima Altès, echt een pitbull, verving ja. die door deze man, uh, een, een vrij... Onbekende, onervaren advocaat, die ook behoorlijk slap bleek te zijn. Uh, hij voerde namelijk amper verweer. En op een gegeven moment uh, stond ook zijn uh, microfoon open in de rechtstraal. En bleek dat hij gewoon eigenlijk meer bezig was met de knappe vrouw op de tribune dan met de zaak. Ja. Um, en ook kan, ja, kan zo'n advocaat niet zo goed tegen alle uh, publiciteit. En, en de advocaat van de familie Flores is natuurlijk heel heftig. Uh, hij, ja. hij weet gewoon niet zo goed hoe hij uh, een proces, uh, processtrategie moet opzetten. En dat pakte dus inderdaad verkeerd uit. Ze hebben een strategie bedacht die. Uh, ja, niet blijkt te werken, want uh, er gaat niet zo heel veel van de straf af voor Joran. Ja. ja, de strategie was natuurlijk van uh, strafvermindering misschien een vijf jaar... en uiteindelijk kreeg hij maar twee jaar. Dus dat Precies, en hij had, moeten, hij had moeten weten dat er in Peru niet veel mensen zijn... die Joran echt zeg maar enorme strafvermindering gunnen. Want ja, ja. in Peru is dat niet echt een recht, maar meer een soort van privilege. Ja. Even, even iets anders, hè. afgelopen vrijdag is Joran per direct overgeplaatst... naar een veel zwaardere gevangenis. Waarom is dat? Ja, ja hij zou het namelijk deluxe luxe hebben. En dat komt eigenlijk, dat is eigenlijk naar buiten gekomen door zijn uh, suikertand... Hè. Mary Hamer, we hebben het al eerder over haar gehad. Ja. Want zij gaf hem namelijk uh, 75.000 dollar... zodat hij eventueel op borgtocht vrij kon komen. Maar ja, dat, dat gebeurde natuurlijk niet helemaal niet. Hij kwam helemaal niet op borgtocht... Uh, en zij heeft dat geld maar teruggekregen. Die uh, 75.000 dollar, moet ik zeggen, sorry, is, uh, is kwijt. En uh, Mary is dus eigenlijk boos naar de pers gestapt, uh, zoete wraak. Ze liet, uh, ze liet weten aan de pers dat uh, Joran uh, een iPhone op zijn cel heeft en die met haar mails kon sturen. Nou ja, allemaal dingen waarvan de familie van Stefanie bijvoorbeeld dacht: het kan toch niet? Het gaat veel zo ver dat hij uh, zulke, zo, zoveel luxe heeft. En dus werd hij uh, vrijdag direct overgeplaatst naar een uh, veel strengere gevangenis waar die dit soort privileges Echt niet krijgt. Nee, nee, maar zij, zij heeft gewoon wraak genomen. Als, als ik dat geld niet terugkrijg, dan laat ik mails uitlekken. Wat, wat stond er in die mails? Ja, het nou, stond dus in dat ze, ja, dat, dat ze heel graag dat geld uh, terug wilde van hem. En uh, uh, Joran die schreef haar daarop een brief terug. En uh, uh, die, die, die, die, was, die was helemaal gebroken. Zoals die brief uh, zei. Hij zei, je zal altijd een plek in mijn hart hebben, Mary. Maar uh, wat je me nu aandoet, begrijp ik niet. Uh, waarom wil je me pijn doen? Ik had dit nooit van je verwacht. Uh, ja, hij, uh, hij, hij, hij dacht dat zij achter hem stond. En dat blijkt niet zo te zijn. En dit keer kwam hij dus bedrogen uit. Ja, het uh, blijft een... Curieuze zaken, maar goed, binnenkort horen. Oh, we waarschijnlijk voor heel lang niks meer uh, van. Maar goed, we gaan het even afwachten nu. In ieder geval heeft hij nog die, die nietige verklaringen op, uh, op het... Uh, Precies, ja, en als het gaat gebeuren, dat, komt, dat gebeurt pas in april, hoor. Dus uh, ik denk dat we voorlopig af en toe nog wel wat horen van Joran. Goed, Malini Fase, dankjewel. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Lucie Kink, die praat ons even bij over de uitreiking van de Golden Globes van gisteravond. Gisteravond werden in L.A. de Golden Globes uitgereikt. Een belangrijke prijs, want de Golden Globes zijn een soort voorspeller... voor wie de Oscars straks gaan winnen. Maar wat de uitreiking vooral bijzonder maakt, is de presentatie. De laatste jaren is die in handen van de Britse comiek Ricky Gervais... en dat zorgt voor onrust in Hollywood. Want Gervais kan nogal lop uit de hoek komen. Dat merkte onder andere acteur Charlie Sheen vorig jaar. Welkom bij de 68e Golden Globe Awards. Live van het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles... Het is een night van partijen en heavy drinking. Of zoals Charlie Sheen noemt it, breakfast. Nooit meer zou Gervaes uitgenodigd worden, zei de organisatie vorig jaar. Maar de Brit bleek een hit en zorgde voor hoge kijkcijfers. En dus stond hij gisteravond gewoon weer op het podium... en zette meteen de toon tijdens zijn openingsspeech. Voor iedereen die niet weten, de Golden Globes zijn gewoon zoals de Oscars... maar zonder al dat... esteem. <laughs> The Golden Globes are to the Oscars what Kim Kardashian is to Kate Middleton, basically. What? Bit louder, bit trashier, bit drunker, and more easily bought. En natuurlijk kon Gervais het niet laten om een grap te maken over alle Hollywood-scheidingen van het afgelopen jaar. What's with all the divorces? What's going on? I mean, Arnold and Maria. JLo en Mark Anthony, Ashton en Demi. Kim Kardashian. and some die niemand. Ik zal het remember. He herinneren. Hij was niet long. 72 dagen. Een verhaal dat. 72 dagen. Ik heb langer. James Cameron-acceptance-speeches. dan dat. Niet alle beroemdheden lieten de grappen van Gervais zomaar over zich heen komen. De Queen of Pop, Madonna, wist Aarde van zich af te wijten. Ze is altijd vogue. Ze is een material vrouw and she's just like a virgin. Please welcome Madonna. If I'm still just like a virgin, Ricky, then why don't you come over here and do something about it? I haven't kissed a girl in a few years. Jeff heeft aangekondigd niet nog een keer de Golden Globe te presenteren. Drie keer is genoeg. En in ieder geval is dat wat Charlie Sheen me vertelde, al dus de komiek. Zo meteen gaan we het hebben over uh, het verbieden van illegaal downloaden. Gaat dat straks echt helemaal verboden worden, dat hoor je zo. hoor je met ja Uncharted. BNM Today Willemijn Veenhoven. Is het tijdperk van gratis downloaden voorbij? In Amerika is de SOPA, oftewel de Stop Online Piracy Act, in de maak. En dat is een wet die uh, die illegaal downloaden moet aanpakken. Nou, wij downloaden hier natuurlijk ook van alles uit Amerika. Dus wat betekent dat nou voor ons hier in Nederland? Hoe komen we straks nog aan onze series, aan onze muziek en aan onze films? Want uh, dat er heel veel gaat veranderen in de, in de nabije toekomst, dat is wel duidelijk. Ik heb het erover met Krijn Schuurman, onze vaste internetdeskundige. Goedenavond, Krijn. Goedenavond. En Peter Kager, juridisch adviseur bij IZT Recht. Dat is een uh, adviesbureau over internet en recht. Peter, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, de gewetensvraag natuurlijk. Download jij zelf, Peter? Niet meer. Nee? Want? Nee. Um, ik heb zelf uh, tijdens het schrijven van mijn scriptie toch wel een idee gekregen... dat ik dacht van, het downloaden wat ik nu doe, dat, dat voelt niet goed. Dat voelt niet goed. Ja, want jouw sceptie ging over dat het eigenlijk allemaal euh, nou, niet mag en zo. En, en onwaardig nou, is. Niet mogen is nog niet helemaal duidelijk. Want in Nederland is het wel toegestaan. Ja. Maar dat het niet klopt aan de ene kant, dat is een ander verhaal. Ja, jij vindt nu ook echt persoonlijk. Je voelt je er niet meer prettig bij om ergens een film vandaan te trekken. Nou, niet prettig bij voelen is een groot woord. Maar ik doe het liever niet. Nee. Want dan? Ik koop het liever in de winkel. ja. Ja, want, want oneerlijk dus. Je steelt eigenlijk, dat gevoel heb je. Ja, juridisch is het geen stelen, maar het lijkt er wel veel ja. op. Ja. Krijn, je download je helemaal suf. Nee, dat valt wel mee. Maar ik heb wel eens bij een serie die je volgt... dat hij dan in Nederland ineens stopt en in Amerika loopt hij nog door. En dan uh, heb ik toch uh, moeilijk om het te bedwingen om dan niet alsnog binnen te halen. dat lukt dus inderdaad ook niet. <lacht> dus doe je het gewoon wel, ja. Nou, we hebben het er zo meteen over wat, wat nou de toekomst is van, van downloaden. Uh, blijven we illegaal, down, illegaal downloaden? Mag het straks niet meer? Wat zijn dan de, de andere opties? Maar de aanleiding is dus die, uh, die Stop Online Piracy Act die in de maak is. Dat is een wet... Uh, Amerikaans wetsvoorstel, die gaat heel ver, hè Peter? Kan je even ja. uitleggen wat erin staat? Um, ja, in het kort gaan ze uh, in Amerika willen ze met dit wetsvoorstel voorkomen... dat auteursrechten op films, muziek en games en software... Uh, geschonden gaan worden op internet. En dat willen ze doen door, wanneer het gebeurt... de. de simpel gezegd de eigenaar van de website aan te gaan spreken... en te zeggen van wat jij doet mag niet en daar moet jij mee stoppen. Ja, dus even letterlijk, ik ben, ik woon in New York... en ik wil de nieuwste serie uh, Wilmore Girls, bestaat dat nog? Nou ja, binnenhalen. En ik ga naar een site die, de Amerikaanse site die dat aanbiedt... en nu volgens de nieuwe wet wordt die site gewoon afgesloten. Die website, ja. Ja, ja. ja. Maar niet alleen maar de aanbieders? Nee, ze willen een stap verder gaan. Ze willen ook dat de resultaten naar die websites... uit zoekmachines gehaald worden... En zelfs dat eventueel uh, diensten zoals bijvoorbeeld PayPal, die die websites helpen, ondersteunen, waar de websites gebruik van maken, dat die hun diensten ook stop gaan zetten. Maar dat betekent dus dat als ik zoek in Google naar waar ik ergens illegaal Gilmore-girls kan downloaden, willen ze dan Google gaan verbieden? Nee, maar wel de resultaten die Google ja. op grond daarvan aanbiedt. Dus ik vind gewoon geen linkjes meer naar series. Als het doorgaat niet? Nee. nee. Krijn, had je natuurlijk vorige week hier in het nieuws... De, de, je was er bij ons hier... Um, als je bij Access for All of bij Ziggo zit... Um, dan kan je straks geen films en series enzovoorts meer downloaden... via die Zweedse site Pirate Bay. Je Klopt. komt er gewoon niet meer op Klopt. op die site als je, als je bij Access for All zit bijvoorbeeld. Ja. Um, dat gaat ook al heel veel, maar dit Amerikaanse voorstel gaat echt nog veel verder. Ja, hoewel de parallel is dat het allebei zich richt op de toegang afsluiten. Dus eigenlijk accepteer je dat je de site zelf, waar het kwaad zit... als het ware, misschien niet wegkrijgt... omdat het in een ander land zit, bijvoorbeeld, zoals ja. Zweden. Wij, het is ons als Nederland niet gelukt om die site weg te krijgen. Ze zijn wel veroordeeld. Uh, dus dan is het alternatief om de toegangsweg daar naartoe weg, weg te halen. En dat is nu via X-Frol en, uh, en Ziggo gelukt. Ja. Dat zou dan ook via alle, alle andere ISP's moeten natuurlijk. En het is wel een heel wezenlijk verschil of je een winkel sluit of dat je zegt, je mag niet meer naar die winkel toe, vind ik. Maar dat is de, de, ik zit even te, te bevatten, dat, dat, dat gaat toch heel erg ver. Dat betekent als ik ja. als ik op Google ga en ik, ik zoek naar welke film of serie dan ook, ja. als ik als Amerikaan dan dan kan ik dat gewoon niet meer vinden. Ja, ik vind het principeel gezien heel ver gaan. Dat en echt... Het is ook typisch zo'n ding waar je dan misschien over een paar jaar van zegt... van jeetje, is dat toen gebeurd? Zijn jullie zo ver gegaan? Want de grote vraag is natuurlijk... wat worden de criteria om zo'n afsluiting te gaan bewerkstelligen. Komt er altijd nog een rechter bij kijken? Uh, kan je vooraf iets verbieden wat je dan uh, elke keer... op dus basis van dezelfde criteria kan verbieden? Ik vind dat een, uh, een hellend vlak. Maar het is toch ook even praktisch gezien... Uh, niet alleen principieel maar praktisch gezien... toch ook bijna onuitvoerbaar. Hoewel je alle zoekresultaten die leiden naar... weet ik veel welke films en series dan ook... Allemaal eruit gooien. Dat wordt praktisch gezien heel moeilijk. Ja. Ja. Maar stel dat die wet er wel komt. Wat betekent het voor mij hier in Nederland als die Amerikaanse wetten doorkomt? Nou, in, in theorie een praktisch voorbeeld. Als wij nu een, uh, ter plekke iets bedenken, een site waar je bijvoorbeeld bepaalde muziek kan downloaden. Uh, dan kan het zijn dat in Amerika besloten wordt dat die site illegaal is. Waardoor die voor Amerikanen niet meer bereikbaar is. Terwijl we in Nederland daar geen wetgeving voor hebben. Dus uh, wij verliezen alleen uh, 200 miljoen uh, potentiële klanten. Uh, wat... Als jij een bedrijfje hebt bedoel je, ja, waarbij ja. Waar waar wij iets aan. doen wat wij zeggen, nou het is, het is misschien een beetje tricky, maar het kan net of het ja. kan niet, niet of ethisch niet helemaal oké, okay, maar het werkt en we verdienen er geld mee. Dat ze in Amerika zeggen, nee dit, uh, deze het site mag niet van meer krein, worden. de Ja, dat, dat zou kunnen. Ja, dus jij verliest een paar miljoen uh, klanten dan. Ja. ja, ja. Wat, wat belangrijk is, laten we het hebben over, over de toekomst van, van downloaden, want we hebben het nu over illegaal downloaden, er zijn natuurlijk... Uiteraard legale alternatieven te bedenken. Ik bedoel, bij muziek heb je dat ook. Je hebt iTunes, je hebt Spotify. Dat loopt allemaal super goed. Tim Kuik van Brein, hè, die dat illegaal downloaden probeert tegen te gaan in Nederland. Die zei uh, over, oh, die andere, over die andere alternatieven zei die dit. Nederland loopt met het legale aanbod achter. Wat de paard B doet, dat is gewoon roofbouw. En dat moet je kunnen stoppen. En dat is juist belangrijk om uh, de investeringen in de innovatieve nieuwe digitale platforms uh, te stimuleren. Krijn, hij zegt eigenlijk dat, ja, dat, dat doordat wij allemaal zo gemakkelijk kunnen illegaal downloaden... dat niemand geïnteresseerd is in het ontwikkelen van legale alternatieven. Nou, ik zou de redenering willen omdraaien, eerlijk gezegd. Uh, juist die, die illegale manieren die laten zien dat wij dus wel de moeite willen nemen... dat we willen downloaden, uh, dat we dat ook prima manieren vinden om media te consumeren... Uh, maar we doen het illegaal omdat er geen legaal alternatief is. Dus ik zou het prima vinden om op mijn bank een serie te bestellen... met mijn afstandsbediening en ik wil er ook nog voor betalen. Maar als die er niet is, maar ik kan wel op de Pirate Bay iets intypen... en ik heb dan tien minuten later die serie voor me... Ja, dan maak je het mensen wel heel makkelijk om de illegale ja. weg te kiezen. Dus volgens mij is het een zwakke excuus. Die innovatie zit vaak juist in het illegale. In het niet nadenken over het model, maar gewoon doen. En gebruik die innovatie nou, nou juist in een legaal model. Maar Peter, denk jij mensen zijn echt wel bereid te betalen? Een uh, deel wel. Kijk, er zijn nog geen harde cijfers. Maar ik kan me voorstellen dat mensen liever een film gratis downloaden die ze ja. binnen 10 minuten op hun tv kunnen kijken... dan dat ze er 4-5 euro voor betalen zoals je in de videotheek deed. Ja, maar aan de andere kant, wat je zegt, dat merk ik hier op de redactie al... dat binnen 10 minuten, dat is toch... Als, ik heb het zelf ook, als ik iets wil kijken... Ik kijk niet zoveel tv, als ik wil kijken, wil ik het nu meteen onmiddellijk. Ja. Daar ben ik uh, qua muziek zo fan van Spotify. Ik bedoel, je zet hem aan, één klik en bam, je hebt een heel album. Waarom bestaat er niet zoiets zo iets als, als Spotify muziek... maar dan Spotify voor films, films en series? Dat bestaat wel... Het is alleen nog niet zo dat je de nieuwste films meteen kan kijken... via bijvoorbeeld je digitale tv-aanbieder. De grote digitale tv-aanbieders bieden allemaal wel een videotheek aan. En dan kan je inderdaad met ja, één druk op de knop een film heb ik ook, kijken. Bij Tele2, één druk op de knop betaalt 3, 4 euro... en ik ja. kijk een film, Het zijn altijd alleen alle oude rotfilms. Daar ja. Daarom doe ik het nooit. Ja. ja. Ja, en dus is het ook geen technisch probleem. Want blijkbaar hebben ze het al voor elkaar. Maar qua recht hebben ze het wellicht nog niet uh, voor elkaar. En het blijft inderdaad speculeren over hoeveel mensen willen betalen. Maar vast staat dat mensen willen betalen. Uh, ik, ik heb ook al voor de Voice of Holland betaald. Om er iets te noemen dat ik het een dag later wilde kijken. Het is een kwestie van een knopje indrukken. En het staat op mijn factuur. En ik vind het allemaal prima. Ja. Uh, en het dat, gemak heb je het wat over 1,40 euro. 1,45 euro toch, ja. geloof ik heb ik betaald. Ja. En je zegt ook het feit dat je het heel, digitaal heel snel binnen hebt. Uh, of uh, illegaal heel snel binnen hebt. Uh, dat is nou juist het sterke punt. En volgens mij, kijk, dat er ook nog steeds gejat gaat worden... dan is dat staat vast. In de Albert Heijn wordt ook gejat... maar daarmee is het supermarktmodel nog niet overbodig geworden. Dus dat dat blijft gebeuren, dat is ook zo. Maar dat neemt niet weg dat je een hele grote groep... met lage bedragen kan verleiden om legaal content te kopen. Daar ben ik van overtuigd. Maar waarom is het dan zo dat... Uh, de, waarom werkt het bij muziek wel? Muziek, iTunes loopt fantastisch, moet je voor betalen. Spotify loopt fantastisch. Ja. Waarom is dat er niet ook voor films en muziek? Nou, het heeft natuurlijk ook wel een tijd geduurd. Deze discussie is over de muziekbranche natuurlijk echt heel lang uh, al gevoerd. Bedenk Napster. Dat is is echt een jaar of tien geleden, 2002, misschien is het acht, negen jaar geleden. Toen werd al gezegd, de muziekindustrie moet echt gaan veranderen om dit uh, het hoofd te kunnen bieden. Nou, dat is nu gebeurd. Hè? Wij zijn nu heel enthousiast over Spotify, maar het is er echt pas net een half jaar, schat. Of een jaar wellicht. Uh, dus, dus de filmindustrie zal diezelfde ontwikkeling ondergaan. Het gaat heel langzaam, dat vind ik ook. Maar ik denk dat het er wel komt. Zeker als je merkt dat dit soort dingen uh, moeilijk te stoppen zijn, deze illegale dingen. Dan wordt de ja. roep om iets legaals nog groter. Wat ik kan me voorstellen, Peter, dat, dat veel maatschappijen zeggen... ja, ik heb helemaal, we hebben geen zin om aan zoiets als Spotify mee te werken... want dan kan je straks voor vijf of tien euro per maand alle films kijken... en daar verdienen we niet genoeg aan. Ik denk dat zij nog steeds denken, je moet gewoon naar de bioscoop. Dat moet, Maar ja, dat is een beetje ouderwets. Ja, ja dat is misschien een beetje ouderwets. De filmindustrie probeert het ook op andere manieren. Denk bijvoorbeeld aan het uh, aanbieden van 3D-films. Dus wat dat betreft is er wel een markt... Maar ze durven nog niet echt in internet te stappen... zoals met Spotify. Ik denk dat er wel beweging in zit. Bioscoopbezoek was vorig jaar het hoogste in 33 jaar volgens mij. Ik denk dat naar de bioscoop gaan, zeker met 3D... is gewoon echt iets anders dan thuis op de bank zitten. En die beweging die komt echt wel op gang. Je zag bijvoorbeeld dat heel veel series in Amerika uitkomen... en dan pas een jaar later in Nederland op tv. Nou, Je ziet gewoon dat mensen dan beginnen te downloaden... Ja, want die willen niet wachten. niet wachten. En nu zie je bijvoorbeeld bij Desperate Housewives... dat loopt nu in Amerika parallel met Net5. Dus dan... Er valt niks meer te downloaden, want je kan net zo goed op tv kijken. Dus dat soort uh, release windows, zoals dat dan heet, uh, die gaan ook helpen. Concluderend, die, we gaan echt wel naar, naar ergens naartoe waar je voor alles moet betalen? Voor alles wat je ziet? Nee, kijk, nou, uiteindelijk links of rechts moeten ervoor betaald worden. Maar ik denk dat, je een moment, dat we ook steeds meer gaan snappen dat het allemaal geld kost. En als je dan zo'n serie mooi vindt, mensen kopen ook waanzinnig veel uh, series van, uh, op dvd... Uh, kost ook geld, omdat je die serie dan zo leuk vindt... dat je hem gewoon in één keer uit wil kijken bij spreken... en dan tel je dat neer. Dus ik denk... Als je, dat we daar gewoon wel weer aan gaan wennen. Ja. Maar het probleem is misschien een beetje dat nu... ik ben nu gewoon gewend dat ik, de, in ieder geval via uitzending gemist... dat ik het allemaal gratis kan zien. Ja. Hetzelfde geldt natuurlijk voor illegaal downloaden. Ja, je bent gewend dat het gratis kan. Klopt, maar ja. dan misschien straks op, je, op de bank zittend... op je tv, via je afstandsbediening, 1 euro. kan ook nog gratis, misschien via de site. Maar is net wat minder handig als je het met z'n drieën wil kijken. bijvoorbeeld. Ik denk dat je dat geleidelijk met kleine bedragen... dat je dat wel voor elkaar krijgt. Peter, wat denk jij? Tot slot, uh, uh, uh, ook in Nederland, gaan we er naartoe dat het gewoon echt verboden wordt? Downloaden? Verbieden denk ik wel. De vraag is alleen of het een goede oplossing is. Want het internet ontwikkelt zich zo snel en de wetgever kan daar niet tegen op qua ontwikkeling. Uh, er wordt een wet ontwikkeld en die is meteen dezelfde middag alweer op internet achterhaald. Dus er zal ooit een verbod komen. Maar de vraag is in welke vorm. Ja, en, en of het zin heeft. Want ja. dan bedenken we alweer weer een manier om dat te omzeilen. Ja. Om, om wat een, een treurige conclusie van jouw werk, of niet? Nou ja, voor mijn werk niet. Maar het is misschien wel een treurige conclusie. Ja. Maar goed, allemaal Gewoon één euro voor je favoriete serie Zo is dat. Precies. Dankjewel. Krijn Schuurman, tot snel weer ongetwijfeld. En Ho. Peter Kager, dankjewel. Graag gedaan. In his fantasy world Yes, he's got dreams He's hanging on to them When I am King. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Ja, Tijd om het laatste woord weg te geven. We beginnen met topontwerper Hans Ubbink. In het laatste zonnetje van vandaag naast de gashouder op het beste Vanavond de show. En eerlijk gezegd, ik ben nog nooit zo ontspannen geweest. Vannacht was het half twee toen de laatste set is gestijld. En ik heb er alle vertrouwen in. Het wordt heel erg leuk. Tot volgende week. En dan PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema. Al jaren hebben wij muizenplaag in de kamer. En sommigen krijgen zelfs namen en stapels rennen ze langs de plinten. En natuurlijk is het niet fijn als een beestje uit je lade springt als je s'morgels met de slaap in je ogen of net achter je bureau zit. Maar vanmorgen trof ik vier nogal opzichtige plaatste spiksplinten nieuwe muizen vallen in mijn kamer aan. En dat is me al te tevreden. Daarom heb ik ze me weggehaald. Ik kan mijn werk best doen met wat gezelschap. En dan als laatste de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Vandaag ben ik samen met de oberburgemeester van onze zusterstad Oldenburg in Berlijn. Daar vindt het deftiek Oldenburger groenkool eten plaats. Bij de groene kool wordt 60 kilo fluispinkel, 95 kilo kasseler kotelet... 50 kilo koch met bos en 38 kilo spechtgeven gereserveerd. Dat zal me vast wel smaken. Ik maak nog eens wat mee. Peter Hewink, hoorde je. Ja, dat was hem weer voor vandaag. BNN Today, we zijn er morgen weer. Dan onder andere hebben we het over de jaarlijkse IQ-test... die overmorgen is en dan doen we met de hersenonderzoeker... Um, nou ja, Jeroen Geurts, hersenonderzoeker en neuropsychologe Margriet. Wordt een spannend verhaal. Zometeen langs de lijn met Gio <middels> Hey, listen up here. Oké! Okay? Het NOS Radio En Journal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Om wat voor verdenkingen gaat het? Om wat voor fouten zou het gaan? Is er sprake van corruptie? Het onderzoek is niet openbaar, waarom niet? Hoe komt dat? Zal dat nou weer veranderen? Zal dat nu weer gebeuren? Nee, dat vroeg ik niet. Dat wat vindt u van die conclusies? Hoe loopt het in de andere landen? Is het moeilijk om slaapplaatsen te vinden? Kom u nog een beetje soepel uit de slaapzak? Nou, zo is de pretten wel een beetje af, hè? Ja. Het NOS Radio 1 journaal. Ochtends van 6 tot half 10 met Marcel Oosten. Dank u wel voor uw commentaar. En Lara Rentsen. Het wordt een prachtige zomer. Radio 1. En een prettige dag verder. Het nieuws van alle kanten. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De